Acht uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Maar straks in het NOS Radio 1 Journaal... een oproep van de minister van Binnenlandse Zaken... om hulpverleners tijdens de jaarwisseling te ontzien. Ook het laatste nieuws uit Wolkograat. Daarover hoort u nu al in het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. In die Russische stad Wolkograat... zijn bij een explosie in een trolleybus... minstens 10 doden gevallen. Russische media zeggen 15. De oorzaak is niet bekend, maar alles wijst op een aanslag. Net als gisteren, toen liet de zelfmoordenaar... een bom ontploffen in het centraal station van Wolkograat. Daarbij vielen 18 doden. Die aanslag van gisteren wordt door de autoriteiten toegeschreven aan moslimextremisten uit de Caucasus. Vanwege de Olympische Spelen in Sochi wordt gevreesd voor meer aanslagen, zegt correspondent Tim de Wit. Sochi is zelf uh, natuurlijk uh, veranderd in een soort onneembare vest. Er zijn ongelooflijk veel veiligheidsmaatregelen genomen. Maar ja, de rest van Rusland, Wolkograd, uh, uh, laat dat weer uh, eens die meer zien... is natuurlijk ongelooflijk kwetsbaar. Trolleybussen, uh, metro, trein, treinstations... die in feite uh, ja, op elk moment zouden kunnen worden gebruikt... als doelwit door dat soort terroristen. Dat was Geert Groot-Koerkamp. De bewaking van stations en luchthavens was gisteren aangescherpt. Autocoreur Michael Schumacher ligt in kritieke toestand... in een Frans ziekenhuis na een val tijdens het skiën. Hij heeft ernstig schedelletsel en is door een neurochirurg behandeld. De bijna 45-jarige Schumacher is zeven keer wereldkampioen... in de Formule 1 geweest. Hij kwam gistermiddag tijdens het skiën in de Franse Alpen... ten val tussen twee pistes. En hij kwam met zijn hoofd op een rots terecht. Hij droeg wel een helm. Eerst leken Schumachers verwondingen niet ernstig... maar later verslechterde zijn situatie, vertelt correspondent Tim de Wit.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 Ook de derde reddingspoging voor het Russische schip... dat vastzit bij de Zuidpool, is afgebroken. De Australische ijsbreker die op weg was... is omgekeerd vanwege een sneeuwstorm. Het Russische schip zit sinds eerste kerstdag vast in het ijs. Aan boord zijn 74 mensen... onder wie wetenschappers, toeristen en journalisten. Het schip is niet beschadigd... en heeft nog voor weken voedsel en water aan boord. Op de Zuidpool is het zomer... maar het schip is plotseling overvallen door vorst en harde wind.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 Het is op sommige plaatsen verraderlijk glad op de weg. Hoewel de temperatuur overal flink boven het vriespunt ligt... kan het op sommige plaatsen vlak boven de grond net onder nul zijn. Volgens de Verkeersinformatiedienst en de ANWB... komen er uit het hele land meldingen van gladheid. De provinciale weg N201 tussen Amstelveen en Aalsmeer is afgesloten. Daar is het spek glad en daar wordt opnieuw gestrooid. Ja, dan de weersverwachting. In de loop van de ochtend in het westen regen. Vanmiddag in het hele land. En er komt ook weer veel wind. Aan de kust wordt die stormachtig. Het wordt 7 graden. Morgen eerst droog, later regen. En ook in het nieuwe jaar blijft het wisselvallig en erg zacht. En waar, uh, Wijnand Zwaan van de ABB, hebben dan de meeste last van die gladheid? Nou, eigenlijk in het hele land, en dat geldt voor alle op- en afritten... Eh, we hoorden het net al, uit het hele land komen meldingen van gladheid op die op- en afritten. We hebben ze gehad op de A28 onder Groningen. Ten oosten van Groningen op de A7, maar ook in het westen van het land op de A4. Nou, verder zijn er nog wel andere problemen. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... Daar nou staat tussen sliedrecht Oost en Papendrecht 4 kilometer Fiede. De weg is daar dicht voor technisch onderzoek. Omrijden kan het beste via Oosterhout over de A27 en de A59. En de A67, Eindhoven richting Venlo, is dicht bij de afrit Liesel. En dat komt door een ongeluk. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Hel Schumacher ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Grenoble... straks meer over zijn toestand. En voor de tweede dag op rij een aanslag in een Russische stad Volgograd. Volgens een ooggetuige was het zo'n ravage... dat het niet meteen te zien was dat het om een trolleybus ging. Ik wist niet dat het een trolleybus was. Mensen zeggen dat het een trolleybus En Want het was zo vergelijkbaar... dat ik niet wist dat het een trolleybus Tenminste, tien mensen zijn om het leven gekomen bij die aanslag. Contact met Moskou met onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, is al meer bekend over het aantal slachtoffers, want de cijfers variëren. De cijfers variëren, ja, er zijn er twaalf genoemd, 15. dus het zal in die orde van grootte zijn ook het aantal gewonden, dat was eerst dat 10, 15. en het laatste cijfer dat ik zag was 23. Uh, maar het ging inderdaad om een volgepakte trolleybus, het was spitsuur, dus er zaten heel veel mensen in die, in die bus, en uh, als je kijkt ook naar de beelden, inderdaad, je kunt nauwelijks zien dat het een trolleybus is of was, het is echt een karkas, een hoop schroot, uh, kun je je nou eens voorstellen dat er ook maar iemand uit die bus is gekomen die die geen verwondingen heeft of, of die dus niet is bezweken aan die, aan die verwondingen. Ja, iedereen gaat ervan uit dat dit om een aanslag gaat.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 Uh, nou, de, de, de autoriteiten zullen we waarschijnlijk uitgaan. Of de, de, de, de, de politie zal waarschijnlijk uh, dat spoor het eerst onderzoeken. Uh, hè, de afgelopen zomer uh, heeft een leider van, van zo'n radicaal-islamitische radicaal groep in de Caucasus heeft gedreigd met aanslagen. in de aanloop naar de Olympische Spelen in Sochi. In oktober is er al een uh, bom afgegaan in een bus in Volgograd. Dus dit is alweer de derde uh, aanslag op rij in Volgograd. Dus je kunt je voorstellen dat de paniek in die stad ook behoorlijk uh, groot is. Uh, in ieder geval, uh, het spoor van dit soort aanslagen. Dat, dat, dat zie je keer op keer de afgelopen jaren. Leidt vrijwel altijd naar de Caucasus, Meestal naar de Caucasusrepubliek Republiek. Eh, Dagestan waar veel van die terroristen vandaan komen. Ja, je geeft het al aan. Paniek is daar groot. Wat, wat zijn de berichten die uit Wilkograat komen? Durven mensen daar bijvoorbeeld nog te reizen? Uh, nou, ik denk dat, dat de angst enorm is. Ik denk dat je het kunt vergelijken met uh, wat we in Moskou hebben gehad. Uh, wat is het, 14 jaar geleden? Toen hier een aantal zware bommen zijn afgegaan op rij in, in, in, in flatgebouwen. waarbij uh, heel veel mensen zijn omgekomen. Toen waren mensen echt ongelooflijk bang. omdat je uh, duidelijk het gevoel had dat, dat het overal kon plaatsvinden. Of het nou bij een bushokje was, of in de, in de bus. Of, uh, of hier in Moskou dan in de metro. Uh, mensen. Uh, dus de, de paniek reageert, reageert in dat op dit moment. Het gevolg daarvan is ook dat er uh, heel veel geruchten zijn. Er was uh, een uur geleden ook een gerucht dat er uh, een tram zou zijn opgeblazen. Nou, ja, weer, ook weer paniek natuurlijk in Volgorde. Maar dat bleek dus niet, niet uh, bevestigd te zijn uh, later. Dat bleek gewoon een gerucht. Maar het geeft aan dat, dat, dat de stemming uh, daar uh, enorm uh, gespannen is. Ja. En bereikt dat ook Moskou? Worden daar ook de veiligheidsmaatregelen aangescherpt? Nou, de veiligheidsmaatregelen zijn, zijn op zich uh, door bittere ervaring uh, wijs geworden. Die, die zijn al jarenlang ja, best, best, best significant. Uh, uh, misschien niet zozeer in Moskou zelf. Kijk, in, als je de metro ingaat, dan hoef dan je niet door een poortje... of uh, ben een of iets dergelijks. Maar um, het is niet toevallig waarschijnlijk dat, dat die aanslagen van de laatste tijd... dat die in Wolkograd plaatsvinden. Omdat Wolkograd is een soort ja, gateway vanuit de Caucasus naar de rest van Rusland. Een soort... Uh, uh, ja, een kruispunt van wegen, zeg maar. Mensen die uit Dagestan richting Centraal-Rusland gaan... die komen altijd door Volgograd. En uh, op de wegen, uh, bijvoorbeeld tussen de Caucasus en Moskou... zijn tal van plekken waar, waar controles worden uitgevoerd door de politie. Mensen die met bussen rijden, die worden, uh, reizen, die worden ook vaak gecontroleerd. Dus uh, Volgograd is wat dat betreft een heel makkelijk doel, doelwit... omdat het de eerste grote stad is op de route van de Caucasus naar Centraal-Rusland. En verder in Rusland zal het moeilijker worden voor, uh, ja, voor terroristen... Om, om grote hoeveelheden de explosieven daar naartoe te brengen. Geert grote vanuit Moskou. Ik praat erover door met Marcel de Haas. Hij is luitenant-kolonel buitendienst en Rusland-kenner verbonden aan het instituut Klingendaal. Meneer de Haas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u dat dit aankomt in, in Rusland? We hoorden het Geert net vertellen. Wolkoekraat, ja, een belangrijk knooppunt. Ja, ik zou er nog iets op willen aanvoeren. Uh, ik ben zelf ook een keer of vijf in Wolgograat geweest. En daar ligt in de buurt een uh, luchtmachtbasis. En vanaf die luchtmachtbasis uh, heeft men bombardementsvluchten uitgevoerd... Uh, ten tijde van die oorlog van Tsjetjenië. Dus zeg maar ja, jaar of 10, 13 uh, geleden. Hè? Uh -huh. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn dat ze uh, Wolgograat uitpikken. Uh, te meer ook omdat het uh, ja, een miljoenenstad is in de buurt van de noord caucasus Ja, en angst zaaien is natuurlijk vaak het doel van, van terroristen. Hè? Misschien wel het enige doel. Dat lukt ze, denkt u? Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk het middel bij uitstek. En om natuurlijk in de media, in de internationale media... op weg naar Sochi aandacht te vragen voor de problematiek op de noord caucasus mm, Want het gaat zo om Sochi. Dat neem ik aan van wel. Uh, die Doku Umarov, de leider van het Checheense Verzet... heeft inderdaad van de zomer gezegd van we gaan aanslagen uitvoeren. Uh, kijk, in, in de Noord-Caucasus, uh, die wordt uh, gekenmerkt door anarchie, chaos... Uh, veel geweld, grote werkloosheid. Uh, de lokale overheid die samenwerkt met uh, de onderwereld... Eigenlijk zijn er elke dag aanslagen op, op zeg maar gemeentehuizen, op de politie, op het leger. Dat horen we allemaal niet, pas als er weer zo'n aanslag is. Nou, en het verzet uh, daar teg, zeg maar, tegen de, de, de federale overheden... Ja, die vermoedelijk denk ik dat ze, dat ze nu denken van... oké, okay, dan zetten we dit nu weer op de internationale agenda... omdat de wereldmedia naar Sochi kijken. Ja, die chaos wordt uh, exclusief Rusland verweten? De... Ja, kijk, het is natuurlijk zo, die gebieden daar, je hebt er iets van een stuk of zes, zeven autonome gebieden, autonome republieken, zoals Tsjetsjenië, Dagestan, Inkushetsje, Noord-Ossetie, Cabodina-Bagaria en nog een paar. Daar zitten 20 miljoen uh, uh, moslims. En uh, een behoorlijk daarvan, deel daarvan uh, wil eigenlijk uh, los van Moskou. Nou, en dat wil meneer Poetin uiteraard uh, niet. En er zijn natuurlijk twee conflicten geweest tegen Tsjetsjenië en ook Dagestan. begin jaar 90, 94, 96 en later vanaf 99 uh, weer. En die zijn met grof geweld de kop ja. ingedrukt. Uh, de laatste vooral uh, dus door uh, Poetin. Ja, de Russen hebben daar niet zachtzinnig opgetreden. Maar op het ogenblik uh, zijn het natuurlijk ook allerlei groeperingen die daar huishouden. Ja, kijk, je hebt enerzijds zeg maar, uh, groeperingen die zeggen van oké, okay, wij willen zelfstandig zijn. En, en uh, dan is overigens ook een belangrijk aspect dat het, uh, het merendeel van het verzet is geradicaliseerd in islamitisch-extremistisch opzicht. Oorspronkelijk waren het hoge uh, uh, Sovjet-officieren, een luchtmachtgeneraal en een landmachtkolonel van het Sovjetleger, die zeiden nou, we willen zelfstandig worden als Tsjetsjenië. Maar nu zie je uh, door zeg maar, uh, die opstand alleen maar met geweld en niet de sociale. Economische toestand aan te pakken, maar alleen maar ructiegeloos geweld. Zie je dat dat een voedingsbodem geweest is voor radicalisering. En, en daar hebben ze natuurlijk nu mee te maken. Daarnaast zijn er ongetwijfeld, want dat was jaren geleden ook al uh, allerlei groepingen die voor zichzelf bezig zijn, zeg maar, bandieten of hoe je het ook noemt. Deze ja. Rebellenleider Umarov die roept zijn volgelingen op geen middel te schuwen om de Spelen, Olympische Spelen, om zeep te helpen. Verwacht u meer aanslagen dan de komende tijd? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Uh, en uh, ja, in de buurt van Sochi dus vermoedelijk niet, want daar is natuurlijk uh, zijn gigantisch veel veiligheidsmaatregelen genomen. Het is natuurlijk een groot uh, prestigeobject uh, van Poetin, dus dat wil hij niet laten bederven door dat uh, verzet op de noord Noord-Caucasus. Maar in de buurt uh, uh, wel. He, en, en dan ja, misschien niet alleen Volgograd. Er zijn door wat andere. Volgodonsk is daar ook in de buurt, ook een grote stad. Uh, Rostovna, danu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 Uh, op het vliegveld uh, Domodedovo van uh, Moskou. Ja. En het jaar daarvoor op de metro. Dus uh, het kan best zijn dat men het daar ook weer gaat proberen. Ja, en hoe hou je iemand met een rugzak met uh, explosieven tegen? Heeft uh, de Veiligheidsdienst, Russische Veiligheidsdienst enige greep op, op deze organisaties, deze extremisten? Nee, dat is natuurlijk het probleem. Zeker als uh, uh, uh, alleen optreden, uh, die loonwoel zoals ze die noemen... Uh, dat kan je haast niet tegenhouden. Want kijk maar, Wolgograd is meer dan een miljoen inwoners. Nou, uh, Moskou heeft geloof ik bijna net zoveel inwoners als heel Nederland. Dus je kan wel verscherpte uh, maatregelen nemen. Maar helemaal tegenhouden doe je het niet. Sochi is natuurlijk wat anders. Dat is natuurlijk wat kleiner. Ze hebben een gebied van uh, 100 bij 40 kilometer... wat natuurlijk voor onze begrippen nog heel groot is. Maar daar heeft Poetin natuurlijk gigantisch veel uh, veiligheidsmaatregelen genomen... Uh, special forces, uh, drones, uh, allerlei boten voor de kust. He, dus daar zal dat niet zo gauw plaatsvinden. Maar die grote steden, die miljoenen steden... nou, je kan het niet voor 100% uh, voorkomen. Uh, kijk, men concentreert zich natuurlijk op waar veel mensen zijn. Spoorwegknopend, stations, uh, luchthavens, uh, markten. Daar zijn natuurlijk wel politiecontroles. Maar 100% voorkomen kan je dit niet. Maar wat eigenlijk zou moeten gebeuren... in plaats van aanslagen te voorkomen... zou meneer Poetin, en dat, dat wordt al jarenlang geroepen... ook in presidentiële rapporten aan hem... die sociaal-economische toestanden in die Noord-Caucasische Republiek. Al die armoede en werkloosheid en chaos en anarchie... dat zou hij moeten aanpakken. Daar zou dus geld in moeten steken. Dus de oorzaken wegnemen en niet het gevolg. Hmm. Plannen heeft hij daartoe nog niet, hè? Nou Want ja, de... hij wordt elke keer opgewezen. Met Vedef had daar wel plannen voor... in de zin van huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid... maar... Onder Poetin hoor ik daar niets of weinig meer over. Marcel de Haas, Rusland-kenner, verbonden aan het uh, instituut Klingendaal. Iets zeg maar dat wij de komende tijd nog wel eens zullen praten. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Straks het aantal leegstaande kerkgebouwen. Dat groeit nog steeds en zorgt voor financiële problemen bij de kerkorganisaties. Je hoort daar meer over. Nu naar de verkeersinformatie bij de ANWB bij Nanswa. Het is natuurlijk niet druk op de weg, maar er zijn wel twee snelwegen dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij Papendrecht voor technisch onderzoek. Het veroorzaakt vier kilometer file. En de A67 Eindhoven richting Venlo is dicht bij de afrit Liesel na een ongeluk. Het verkeer richting Venlo kan beter omrijden over de A2 en de A73. Zevenvoudig Formule 1 wereldkampioen Michael Schumacher... ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Grenoble, Frankrijk. Gisterochtend kwam hij zwaar en valt tijdens het skiën. Hij kwam met zijn hoofd tegen een rots. Contact nu met onze correspondent in Frankrijk, Ron Linker. Ron, wat zijn de laatste berichten vanuit Grenoble? De eerste grote stilte rond het lot van Schumacher. Het enige formele nieuws dat we hebben over zijn gezondheidstoestand dat dateert van gisteravond laat. Een persverklaring van Schumacher's keeper van het ziekenhuis in Grenoble. En daarin staat dat hij een schedeltrauma heeft opgelopen na een ongeluk dus tijdens het skiën. Aanvankelijk was Schumacher nog bij bewustzijn. Maar nadat hij met een helikopter was overgebracht naar het ziekenhuis in Grenoble... ...daar is vastgesteld dat hij in een coma is terechtgekomen. En met spoed hebben ze vervolgens een operatie op hem uitgevoerd. Sindsdien hanteert het ziekenhuis de term kritiek. Uh, in de loop van vanochtend rond een uur of elf wordt een nieuwe uh, update verwacht van zijn gezondheidstoestand. En daar is het wachten nu natuurlijk op. Ja. De Duitse media vooral staat er vol van. Maar het is natuurlijk wereldnieuws, wordt druk over getwitterd ook. Wat ja. gebeurt daar bij het ziekenhuis? Nou, bij het ziekenhuis is inmiddels de rest van het gezin van Schumacher aangekomen. Zijn zoon van 14 jaar, die was erbij bij dat ongeluk. Maar in de loop van de dag zijn ook zijn vrouw en zijn andere kind aangekomen. Ja, ook hier in Frankrijk is er ontzettend veel aandacht voor de voorpagina van de Midi-Libre. Grote.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 Sommigen die hebben al gezegd in tv-interviews dat ze kwamen om een idool uit hun jeugd te steunen in dit moeilijke moment. Ja. En wat doet dat met de skigebieden? Want weer een ernstig ongeluk. Ja, er is uh, geschokt gereageerd. Hè? Ongeloof dat dit heeft kunnen gebeuren. Uiteraard zijn er vraagtekens over de toedracht. Het onderzoek die zal, dat zal moeten uitwijzen wat er nou precies is misgegaan. Maar het was toch al... Uh, een zeer zware kerst voor het skigebied in de Alpen. Uh, tot nu toe zijn vijf skiers omgekomen door lawines. Uh, de sneeuwval is van ja, een dusdanige kwaliteit dat het gevaar daarop groot is in bepaalde gebieden. En dus herhalen de autoriteiten ook vanochtend weer de oproep dat skiers niet buiten de piste moeten gaan. Dat is iets wat Schumacher wel lijkt te hebben gedaan. Maar wat nou de toedracht is van het ongeluk, dat zal toch echt moeten blijken na onderzoek. Goed. Zodra we meer weten, horen we dat ook graag van jou, Ron Linker vanuit Frankrijk... over de toestand van Michael Schumacher. Handen af van onze hulpverleners. Die oproep doet minister Plasterk van Middellandse Zaken vandaag nog maar weer eens. Op de dag voor de jaarwisseling staat de minister even stil... bij het werk van de hulpverleners en de agressie die ze daarbij tegenkomen. Verslaggever Theo Verbrugge is in Amsterdam, Theo... want de minister komt naar de hoofdstad en wat gaat hij daar dan doen? Hij gaat op de gong uh, uh, slaan, zo heet dat. Hè? dat uh, soms ben je uitverkoren, mag je op de gong slaan om negen uur 's ochtends. Nou, die eer is uh, plasterk vanochtend. Maar hij doet dat eigenlijk om aandacht te vestigen op de hulpverleners die met oud en nieuw dus moeten werken. Nou, ik sta voor die beurs en daar staat een uh, gele ambulance en daar staat zo'n broeder in een geel pak en er staat een brandweerman die er soms ook ervaring mee hebben met die nacht die eigenlijk heel erg leuk moet worden, maar soms een zwart kantje heeft en dat heeft Mark Hommersen van de brandweer wel eens meegemaakt, want is, wat is u overkomen? Ik heb in de nieuwjaarsnacht 2008-2009 als uh, chauffeur pombediende een uh, vlinderbom tussen mijn benen gehad terwijl ik uh, mijn werk stond uit uh, ja, uh, uit te oefenen. Dat, uh, wat zijn de consequenties daarvan? Uh, de eerste praag een uh, behoorlijke blauwe plek op mijn benen. En uh, later uh, geconstateerd dat ik dus een uh, gehoorbeschadering heb opgelopen aan mijn rechterhoor. Ayan ah, Schouten van de ambulance. broeder, Merken jullie dat, dat er soms een, een omslag is op die, op die oudjaarsnacht? Ja, sowieso uh, heel veel mensen uh, drank en drugs uh, uh, gebruiken. Ja, daar komt heel veel bij kijken. Heel veel, heel veel grote massas mensen waar wij dan met z'n tweeën naartoe gaan. Ik heb het gevoel, want u zegt uh, 2008 was dat, 2007, ja, 2008... Ja. Het wordt erger, hè? Daarvoor, daar hoorden we nooit iets van tien jaar geleden. Nee, klopt inderdaad. Ik merk het zelf dat de laatste jaren het steeds meer begint aan te trekken. Agressie tegen, tegen hulpverleners. Vroeger ja, was het gewoon heel anders. Er was meer respect. En dat respect dat begint gewoon te verdwijnen. Rick Franks, er is een speciale stichting voor, hè? voor hulpverleners... die zich hiermee ja, bezighouden. We krijgen heel veel telefoontjes. Wat wou je daarmee zeggen? Nou, dat we heel veel meldingen krijgen van hulpverleners die eigenlijk anoniem hun verhaal kwijt willen. Maar ook op zoek zijn naar bevestiging en uh, vragen wat voor uh, stappen ze kunnen ondernemen bij agressie en geweld. Nou komt die minister zo meteen, die gaat op de gong slaan, die gaat met jullie praten. Die wil er aandacht op vestigen, dat is heel erg aardig. Maar ik kan me voorstellen dat jullie iets meer willen dan dat hij op de gong slaat en even met jullie praat. Ja kijk wij verwachten als stichting dat uh, onze overheid achter onze hulpverleners staat. Dat doen ze ook in die zin. Maar het maatschappelijk draagvlak in Nederland, dat moet toch gewoon groter. Er moet meer bekendheid komen over het vak als hulpverlener. En een, een minister die op een gong slaat en laat zien dat hij achter zijn hulpverlener staat... dat geeft toch een stukje waardering en erkenning van de hulpverleners die zich inzetten rondom oud Dus daar zijn jullie blij mee dat dat zo meteen gaat gebeuren? Zeker een stap in de goede richting. Zeg, en hoe zien jullie diensten de komende dagen eruit? Ik heb avonddienst met Oud-en-Nieuw. Vorig jaar had ik nacht. En uh, nou, gewoon lekker een rustige nacht hier, hoop ik. voor de rest. U hoeft denk ik niet meer te werken na die ervaring van toen of wel? Nou, nee, en niet uh, zozeer naar die ervaring van toen. Ik ben zelf uh, inmiddels uh, niet meer in de repressieve dienst. Dus uh, ik zal zeker mijn collega's uh, met oude nieuws uh, bijstaan. Repressieve dienst. Ja, de repressieve dienst houdt in dat je dus geen uitdrukdienst uh, meer draait. Toch niet zal... naar aanleiding van dat voorval? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik zal mijn collega's zeker bijstaan, die, uh, die nachten. Dus, uh... Nou, voor wie moet werken? Ook de collega's die luisteren. Een uh, fijne avond en nacht. Hopen dat het rustig gaat. We gaan zo meteen naar binnen in de beurs. Kijken naar de minister die op de grond geslaat met jullie gaat praten. Misschien heeft hij nog wel een aardige boodschap. Goede jaarwisseling. Dank u wel. Theo Verbrugge in Amsterdam. En daar komen we straks bij je terug. Theo, dank je wel. De kerk verdwijnt uit beeld. We hoorden er eerder al over in deze uitzending. Het kerkgebouw wel te verstaan. Steeds meer protestantse kerken en ook katholieke parochies krimpen of fuseren. En houden dus kerken over. En die kerken kosten veel geld aan onderhoud. Ik ga daarover praten met Peter De Lange. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk. Kort gezegd VKB. Dat is iets makkelijker. Meneer Lange, goedemorgen. Goedemorgen en welkom hier. Vorig jaar zei u bij ons dat er honderden kerken op sluiten staan. Slu hoeveel zijn er inderdaad gesloten de afgelopen tijd? We weten het voor het afgelopen jaar, voor 2013, nog niet precies. Maar de inschatting van dit moment is dat er tussen de 80 en de 100 kerken daadwerkelijk gesloten zijn. En zijn die dan gesloten? Wat gebeurt er dan mee als ze de deur dicht doen? Nou, dat is altijd even spannend. Ik heb wel uh, wat cijfers gehad van uh, Noord-Brabant. Um, en die zeggen, wij hebben vijf kerken aan een uh, beheerstichting overgedragen. Dat is de zogenaamde Stichting Oude Kerken, die landelijk uh, in verschillende provincies actief zijn. Een nieuwe beheerstichting, zijn soms ter plaatse opgericht, dat zijn er ook een vijftal. Andere religieuze gemeenschappen, dus evangelische gemeenten en dergelijke, die vaak in groei zijn, ook een, uh, een stuk of vijf. Mm. Dus dat is een gelijke verdeling. Twee uitvaartondernemingen die hebben belangstelling. Dus dat is ook een trend die we langzaam maar zeker gaan zien. Dan wordt het een kapel voor, voor diensten. Ja, bijvoorbeeld. Voor en er lopen in de landen ook nog wel wat discussies... over wellicht mogelijkheden van begraven in de kerk. In letterlijke zin, zoals we dat in de middeleeuwen ook kenden. Nou, met zo'n vloer... Ja. ja, maar daar zou een herbestemming en een andere wetgeving nog voor nodig zijn. Maar misschien in de toekomst iets. Ja, zo even over die herbestemming. Ja. Als u zegt, van de stichtingen gaan het beheren. Blijft het dan een kerk? Of, of, of wordt het dan een soort van museum? Ja, vaak zijn het gemeenten die zeggen, wij willen wel erediensten houden. Maar het onderhoud en beheer van een kerk voor ons alleen is te veel. Dus wij dragen de kerk in eigendom over aan zo'n stichting. Maar we blijven wel de kerk terug huren. Bijvoorbeeld op de zondag voor de erediensten. Ja. Uh, nou, ken ik uh, bij mijn woonplaats, een kerk die is uh, tot een soort partycentrum geworden. Gebeurt dat ook nog? Dat gebeurt uh, ook nog steeds. Uh, uh, ik moet wel zeggen, dat klinkt als een zwakte bot. Want uh, er laten zich betere bestemmingen voor zo'n uh, vaak historisch gebouw denken. Dus een partycentrum. Uh, ja, kerk is ook wel een feest. Maar het uh, partycentrum heeft toch wat andere accenten. Dus maar mag zo... dat sowieso wel? over? Nou, mogen, uh, mogen is een kwestie van uh, welke bestemming er op rust vanuit uh, de burgerlijke gemeente. Dus niet de kerkelijke gemeente, maar de burgerlijke gemeente. En de bestemmingsplan en de mogelijkheden daarbinnen. En vaak zijn er, omdat het publieksfunctie heeft wel enige mogelijkheden... Die die kant uit, ja. Ja. Gaan er ook tegen de vlakte? Uh, discussie uh, die speelt voor moderne kerkgebouwen. Dus die geen monumentale status hebben, gebeurt dat wel. Dat uh, is ook niet zo'n probleem. Voor historische gebouwen is dat wel een probleem. Want wat je sloopt komt nooit meer terug. En uh, in de praktijk gebeurt dat dus niet of nauwelijks. Ja. Wat zijn dan de belangrijkste redenen? Ja, geld u, u geeft het al aan. Komt dat gewoon door te weinig kerkbezoek? Ja, we zien een aantal ontwikkelingen. Eén een belangrijke ontwikkeling die eigenlijk de meeste kerken overtollig maakt of overbodig maakt is op dit moment dat gemeenten kleiner worden en fuseren. Dus uh, in een stad waar verschillende wijkgemeenten zijn, zijn meerdere kerkgebouwen. En als een aantal van die wijkgemeenten zeg maar, uh, besluiten uh, verder samen te gaan, en, uh, ja, dan hebben ze te veel gebouwen voor die gemeente. Dat is een belangrijke reden. Mm -hmm. En bijvoorbeeld in uh, kleine dorpsgemeenschappen, buurtgemeenschappen, zeggen van ja, er komen zo weinig mensen, tien, vijftien mensen, uh, soms twintig nog, maar daar kan je geen kerk voor in stand houden. En dan moet je hem echt uh, Gaan sluiten. Is het ook een verkeerd beheer? Want ik hoor toevallig uit mijn eigen omgeving, een katholiek kerkje, organiseert bij de kerstdagen drie diensten achter elkaar. Maar dan per dienst veel te weinig mensen komen. Dan denk ik, ja, dan moet je steeds de boel opstoken en weer uh, mensen daar naartoe uh, gaan brengen. Ja, Kunnen mensen denkt. er ook slimmer mee omgaan? Uh, slimmer gebruik is, uh, is zeker wel een aandachtspunt. Maar goed, als de kachel eenmaal brandt en je houdt dan bijvoorbeeld door een uh, zondag heen. Hoe uh, hou uh, je hem brandend, hè? Uh, ja, die, die, die, die kerk verwarmt dan is dat ook niet zo'n probleem. Want uh, ja, het opwarmen, uh, dat is eigenlijk de grootste kostenpost. Uh, een het, het kerkbeheer in bredere zin is wel lastig. Want als je maar één of twee uur per week gebruikt. Ja, dan is het eigenlijk niet echt een rendabel gebouw. Ja, wat, wat kost een kerk? Is daar iets van iets te zeggen? Ja, nou ja je, kan, je kan beter kijken naar uh, wat, wat kost nou een, een gemeente op jaarbasis. Um, en dat, kan je dan, ja, dat verschilt natuurlijk per gemeente. Maar um, als je door het jaar heen kijkt... dan zeggen je nou ongeveer 50, 55 procent gaat uit naar personele lasten. Predikanten, kostenbeheerder, een organist, uh, noem maar alles maar op. En dan zit het kerkgebouw rond de 20, 25 procent... Dan hebben we toch al gauw over enige 10.000 euro's per jaar. Ja. We hebben het gehad over de, die kerken die sluiten of die overgaan in andere handen. Hoe is het met de kerken die dan nog wel bij de parochie of de kerkgemeenschap blijven? Maar hoe is het met hun onderhoud? Met hun staat? Ja, um, in het verleden hadden we een, een aantal uh, discussies over restauratie of onderhoud. We hadden um, ja, vroeger restauratiesubsidies, die zijn vervangen door onderhoudssubsidies. En dat betekent dat er eigenlijk een restauratieachterstand is. Uh, de meningen lopen daar wat over uiteen bij deskundigen. Maar we hebben toen gezegd zo'n 15 tot 25 procent... is mogelijk restauratieachterstand. Dus dat betekent serieus achterstallig onderhoud. Ja. Uh, en met onderhoudssubsidies los je dat niet op. Dus het plaatje is toch wel dat nog steeds tussen de 15 en 25 procent... Ja, restauratie, respectievelijk onderhoudsgebreken, kent. Mm. Eh, waarvan het onderhoud verder wordt uitgesteld. Ja, dus... Dat hoorden we net vanuit Waspik. Daar hadden we een reportage vandaan. De, de kerk daar en de, de fondsbeheerder. of de, de man die over het geld had. zei. Ja, ik ben, ben, ben wel aan het bellen met andere financiers. maar dat lukt helemaal niet. De economische crisis speelt ons ook nog prachtig. Is, ja. is dat in meer plaatsen zo? Ja, dat is zeker zo. We zien uh, dat steeds minder mensen. eigenlijk tegenwoordig ook steeds minder geven. Uh, een belangrijke uh, maatstaf voor ons is. Uh, de landelijke actie eh, Kerkbalans. Um, ja, die staat onder druk qua inkomsten. Nog wel steeds een van de grootste geldwervingsacties van Nederland. Uh, samen met uh, Romana, dus de Katholica, zo'n uh, 180 miljoen uh, op jaarbasis. Dus dat is echt nog wel een flink bedrag. Maar wordt jaarlijks wel steeds minder. Um, maar we zien ook wel nieuwe initiatieven. Uh, we kennen de wat klassiekere figuren van Stichting Vrienden. Bijvoorbeeld van een dorpskerk. Die zeggen, van nou we organiseren concerten of theatervoorstellingen. Of andere zaken die geld opleveren. Prima. Maar bijvoorbeeld ook crowdfunding. Dat is ook een project van de laatste ja. tijd. Dus het lukt nog wel. Hier en daar geldt er een... ik dit komend jaar moet ik zeggen, 2014, ook toch ook wel weer sluitingen? Ja, zeker. De trend die we op dit moment zien lijkt wel door te gaan. Aan de andere kant zien we tegelijk ook een hoop initiatieven om die kerk beter te gaan gebruiken, meer open te stellen en multifunctioneel in te zetten. Ja, maar daar moet iedereen dan wel aan meedoen en voor voelen. Peter de Lange, voorzitter van de Vereniging voor Kerkrent, meestelijk Beheer in de Protestantse Kerk. Ik zeg het nog maar een keer helemaal. Hartelijk dank voor uw komst en uw uitleg. Dank u wel.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 De Amerikaanse neurochirurg Iben Alexander kreeg een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. En raakte zeven dagen in coma. Na zijn ontwaken weet hij het zeker. Er is meer na dit leven. Een gesprek met Iben Alexander in Schepper en Co. aan tafel. rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. Dit is radio 1. 9, het NOS journaal Jan van der Putten. Uit het hele land komen meldingen van gladheid. Volgens de politie zijn in Noord-Holland al zeker 40 ongelukken gebeurd, waarbij een onbekend aantal gewonden is gevallen. Vooral op en afritten en provinciale wegen kunnen glad zijn. Een aantal op en afritten is uit voorzorg dicht. In de Russische stad Volkograd zijn bij een explosie in een trolleybus zeker twaalf doden gevallen. Volgens Russische overheidsfunctionarissen zijn er verder zeker tien mensen gewond geraakt. Alles wijst op een aanslag, net als gisteren toen liet een zelfmoordenaar een bom ontploffen in het centraal station van Volkograd. Daar vielen achttien doden.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 Voor het weer naar Weerplaza, Michiel Severin. Goedemorgen nogmaals. Uh, Michiel, uh, gladheid. Maar terwijl het uh, eigenlijk overdag uh, toch hoge temperaturen zijn... waar komt die gladheid vandaan? Ja, heel simpel. Toch, temperaturen onder het vriespunt. Alleen op die manier kan het op dit moment glad worden... want er valt natuurlijk geen sneeuw. Maar ook dat is gek, want als je in de auto naar je temperatuur kijkt... dan zul je daar ook positieve waarden zien. In het hele land is op neushoogte, waar we de temperatuur meten... de temperatuur enkele graden boven het vriespunt. Ook op 10 centimeter hoogte, en dat wordt dan boven het gras gemeten... is de temperatuur overal boven het vriespunt. Maar de wegen die zijn op sommige plaatsen net onder het vriespunt gedaald. Dat heeft te maken met heel weinig wind vannacht... en heldere omstandigheden. Gisteravond... Zag ik het sterrenbeeld Orion schitteren hier. Ja, ik aan zag de het hemel. ook vanochtend dus, uh, vroeg nog. Heel mooi. Daarom. Maar dat zorgt er wel voor dat de, de, de wegen flink kunnen uitstralen, zoals we dat noemen. Ze raken hun warmte kwijt. En ze blijven hun warmte kwijtraken. Tot het moment dat er meer warmte weer opgestraald wordt. Dat moet de zon doen. Nou, die komt pas over een uh, klein kwartiertje op. Dus eigenlijk op dit moment is de boel nog steeds aan het afkoelen. En daardoor uh, zie je op steeds meer plaatsen die meldingen van gladheid komen. Het is allemaal plaatselijk. En juist daardoor maakt het het zo verraderlijk. En het zit natuurlijk ook nog niet echt in ons reissysteem. Want ja, we hebben alleen maar hoge temperaturen. Dus uh, dit hadden we niet per se verwacht vanochtend <lacht> op de wegen. Nee, precies. En, en de komende ochtenden moeten we daar dus ook rekening mee houden. Nee, nee, nee, toch niet. Want dan krijgen we weer te maken met veel nachten met bewolking en regen. En uh, dan wordt het niet zo koud. Dus de temperaturen gaan alleen nog maar omhoog. Eigenlijk is alleen de nacht na woensdag een nacht waar het uh, heel misschien weer plaatsen glad kan worden. Dan verwacht ik minima op de koudste plekken rond 2 graden. Nou, dat is vergelijkbaar met deze nacht. En dan kan het op een enkel wegdek dus net onder het vriespunt komen. Ja, nog even voor snel vooruitkijken naar Oude Nieuw dan, Giel. Ja, vandaag droog weer, later vandaag regen. Doen we morgen nog een keer. In de ochtend droog weer. Later op de dag neemt de wolking toe, komt er regen aan. En dat regengebied ligt rond de jaarwisseling ook boven het land. Het is geen gesloten regengebied. Er zijn ook plaatsen waar het droog is. Maar op veel plaatsen verwacht ik eigenlijk toch wel dat het uh, nat zal zijn tijdens de jaarwisseling, Dus uh, niet al te beste omstandigheden. Nou ja, vooruit. We doen het ermee. Michiel Severin van Weerplaza, dankjewel. Door naar de ANWB. Wijnandswaan met heel veel aanrijdingen vanochtend. Ja, maar toch leidt het niet tot, uh, tot heel veel files. Eigenlijk zit het grootste probleem op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Maar dat heeft een andere oorzaak. Er was daar vanmorgen vroeg een achtervolging door de politie. Bij Papendrecht is de weg nog steeds dicht voor technisch onderzoek staat tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht 5 kilometer file. Het verkeer wordt daar omgeleid via de af- en oprit. Het beste is om om te rijden vanaf Gorkum via Oosterhout... over de A27, A59 en de A16. Ja, Maar dan wel oppassen, hè? vooral op lokale wegen? Op lokale wegen is het oppassen voor gladheid. Hebben we hebben het inderdaad vooral over op- en afritten... provinciale wegen, onder meer de N201 bij Uithoren... en ook in Noord-Holland. Wijnand bij de ANWB, dankjewel. Straks een aantal aardbevingen in Groningen. Dus dit jaar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 5 over half 9, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een record aantal bevingen dit jaar door de gaswinning in Groningen valt te noteren. Vorig jaar werden er nog zo'n 80 bevingen gemeten in het noorden. Dit jaar noteerde het KNMI 127 gasbevingen. Frequentie en kracht van de bevingen zijn direct het gevolg... van de hoeveelheid gas die uit de grond wordt, dat uit de grond wordt gehaald. Bevingen leiden tot steeds meer kritiek van de Groningse bevolking... Maar die kritiek en de zorg is niet nieuw. Al in de jaren tachtig waren er actiegroepen en ook geologen die aan de bel trokken. Een van deze mensen is geoloog Peter van der Gaag. Hij richtte in 1998 het Onafhankelijk Geologenplatform op. En ik heb nu contact met hem, meneer van der Gaag. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de Rotterdammer. Hoe komt u bij die Groningers terecht? Uh, ik ben, uh, zoals uh, u misschien uh, weet, Onafhankelijk Geoloog. Ja? En Groningen heeft een, uh, een heel interessant geologische structuur in de ondergrond. Aha. Uw hart ligt bij de ondergrond, niet bij de Groningers zelf. Uh, mijn hart ligt, uh, ik, lag eerst bij de ondergrond en steeds meer bij de Groningers. Oh, naarmate ben... ik meer van de ondergrond uh, ging begrijpen. Oh, bent u dan nog wel onafhankelijk? Uh, ik probeer zo onafhankelijk mogelijk... Uh, de gegevens uh, uit de ondergrond te analyseren zodat een, ieder die daar woont en werkt... Uh, zo goed mogelijk begrijpt wat er zich kan afspelen in de ondergrond. Hmm, maar hoor ik dat dat lastig is, onafhankelijk te blijven? Het is heel lastig om onafhankelijk geoloog te zijn. Waarom? Omdat de belangen zo groot zijn... dat uh, de meeste zaken uh, die spelen... door een kleine groep mensen worden geanalyseerd... en eigenlijk uh, worden bericht... Aan de mensen die daar wonen. En u vindt dat die kleine groep niet onafhankelijk is? Die geeft gekleurde informatie? Uh, wat wij merkten toen wij het uh, onafhankelijk geologenplatform oprichtten, Was eigenlijk dat de kennis van de Nederlandse ondergrond. Helemaal niet zo uitgebreid was. En dat de kleine groep van mensen. Die zoals wij tussen haakjes zeiden over de ondergrond gingen. Dat die eigenlijk zich baseerde op literatuurgegevens uit uh, het buitenland. Mm -hmm. En die werd ook nog eens geselecteerd... op de relevantie en de belangrijkheid voor Nederland. Zodat het eigenlijk al gefilterd was... voordat een onafhankelijk geoloog of een onafhankelijke persoon... zich daarover kon buigen. Ja. Is, dus die, is, ja. is de kennis inmiddels wel uh, verbeterd? Ik denk dat uh, de kennis verbeterd is. Maar dat er nog heel veel zaken spelen... Uh, die niet goed onderzocht zijn. En die zeker uh, onderzocht zouden moeten worden om een goed beeld te krijgen. En goed te kunnen uh, beslissen wat er verder zou kunnen gebeuren. Ik vind het moeilijk te geloven meneer van der Gaaf. Want uh, degene die boort, uh, de NAM bijvoorbeeld, gasunie. Die hebben toch ook alle belang bij om alles te weten over die bodem in Groningen? Uh, dat, uh, dat klopt. Ik denk dat uh, de, de firma's die boren. En de firma's die gas, olie en ook zout winnen in het noorden. Dat die er echt baat bij hebben. Uh, dat alles zo goed mogelijk gebeurt. Ja. Maar het is wel een complex geheel. En uh, wij hebben geconstateerd al vanaf het oprichting van het uh, onafhankelijke platform Dat eigenlijk uh, het standpunt heerste van uh, zo lang mogelijk uh, ontkennen van de gebeurtenissen. En hopen. Dat het niet echt tot schade zou leiden. Mm -hmm. Wij hoopten dat. Uh, wij constateren eigenlijk dat vooral uh, die mening heerste. bij overheid. en bij uh, de firma's die naar uh, gas en olie boorden. Ja, uh, nou is er uh, de laatste natuurlijk wel uh, gezegd. dat uh, zou best eens heviger kunnen worden. Sterker nog, we kunnen wel uh, zwaardere aardbevingen gaan verwachten. Waar komt dan uh, dat opeens vandaan? Uh, de. ja. Kennis wordt beter. Ja. En je kan ook gewoon uh, een relatie leggen tussen de hoeveelheid gas die uh, onttrokken wordt uit de bodem en de kracht van de aardbevingen. En ik moet ook uh, het staat toesdicht van de Mijn een compliment geven, want die adviseren de minister om gewoon wat minder gas eruit te halen. En uh, dat, uh, dat uh, ja. Uh, ...verdient uh, een groot compliment... ...in de ogen van uh, een onafhankelijk geoloog... Uh, ja. zoals, uh, ...zoals ik mezelf uh, acht. Maar stel dat je dat nou eerder had gedaan... ...of eerder die kennis had gehad, goed had onderzocht... ...had dat dan uh, kunnen leiden tot minder aardbeving... ...of in ieder geval dan eerst de productie wat terugnemen... ...en dan minder aardbevingen veroorzaak? Nou, ik denk dat... Uh, ...ja, het is mo moeilijk... ...dat is natuurlijk ja, je nu weet het no nooit natuurlijk. met te bewijzen. Nee. <laughs> maar uh, ik, uh, ja, ik denk dat uh, als we uh, meer onderzoek hadden gedaan... En als we meer openheid hadden betracht, uh, dat we dan uh, ook dat, dat advies van staatstoezicht al vijf jaar eerder was gekomen. En dan hadden we kunnen beslissen of we de, uh, de productiesnelheid zouden kunnen uh, aanpassen. Ja, we we, we melden dus vanochtend een record aantal aardbevingen. Had u dat destijds al voorzien? Uh, wij hebben uh, zelfs uh, als uh, onafhankelijk bureau ooit een, uh, een onderzoek gedaan voor het verbond van verzekeraars. En toen heb ik ook zelf gezegd dat uh, die maximale magnitude die toen werd verondersteld, dat die mij uh, veel te laag leek. Ja. Minister Kamp heeft nu dertien verschillende onderzoeken laten doen naar gaswinning om te beslissen of de huidige gasproductie door kan gaan. Volstaan die onderzoeken, denkt u, om een echt goed besluit te kunnen nemen? Ik heb een aantal van de onderzoeken gezien. Ik uh, wacht met uh, spanning op de uitkomst van, uh, van een aantal andere onderzoeken. Uh, het verbaasde ons dat, uh, dat wij uh, helemaal niet gevraagd zijn... om eens een keer uh, uh, mee te doen en mee te denken. En uh, wij hebben zelf een aantal vragen... Uh, die, uh, die wij graag beantwoord uh, zouden willen zien. Dus met andere woorden, ik wacht met spanning op de uitkomsten. En uh, we hebben best nog een, een aantal uh, zeer opmerkelijke vragen... waarvan ieder zal uh, zeggen... Ja, die zou op zijn minst beantwoord moeten zijn in deze onderzoeken. Ja. Dan horen wij van u in 2014, meneer Van der Oké. Okay. Hartelijk dank, dank voor uw toelichting. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Witte rook was er op 13 maart. We gaan weer even terug, eerder in het jaar 2013. Toen werd er namelijk een nieuwe paus gekozen. En die keuze wekte veel verbazing. Ook in de abdij van Berne in Heeswijk-Dinter. Mark-Robin Visser ging daar naartoe. Gelijk de volgende dag, donderdag 14 maart. Ik loop nu door een van de, ja, van de grote brede kloostergangen hier. Dat klinkt prachtig, moet je eens luisteren.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 Zijn de procedures een beetje hetzelfde? Nou, een aantal elementen uit de procedures zijn, zijn zeker het, hetzelfde. Er wordt in, in geheimhouding gekozen. De uitslag van de verkiezingen blijft in principe ook uh, geheim. En Met, verbranden de, jullie ook de briefjes, zoals dat in Rome is? In die, die worden Kaas. inderdaad vernietigd. De stembriefjes ja. worden meteen... Echt rooms-katholiek gebruik. Door de, ja, het, het kan ook gevaarlijk, zou wil je zeggen, maar... De, <laughs> het wordt vastgelegd in een protocol. En het ja. protocol wordt door de generale ja. abt ondertekend.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 om daar toch wat serieuzer mee om te gaan. Ik wens u een mooi en interessant 2014. Dat geldt ook voor u en alle die naar deze uitzending luisteren. Dus de abt van het noord Dennis Hendricks, Mark Robin Visser keerde terug naar hem. Morgen gaat hij terug naar Ankeveen. Daar was hij ook vorig jaar. Of dit jaar nog. 2013 natuurlijk. Begin van 2013. Toen het vroor en er ijs lag. En dus ging Mark Robin Visser het ijs op. Oh. Kijk, kijk, kijk, kijk. Oh, kijk. oh, hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Met die ijsmeester van Ankerveen dus. Praat Mark-Robbie Visser morgenochtend. Hij is nog lang niet op het water, maar wel glad op de weg. Ja, inderdaad uh, Marcel, het gaat vooral om de op- en afritten en sommige verbindingswegen. Maar het geldt wel voor het hele land. Dus uh, ja, totdat de zon echt goed opkomt is dat nog eventjes oppassen geblazen. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat de enige file tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 6 kilometer. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een politieachtervolging. Bij Papendrecht is maar één rijstrook open. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 journaal.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 Brad Dannen hoort u met Make You Crazy. Afgelopen jaar werden we ook weer opgeschrikt... door verschillende verhalen over slechte voedselveiligheid. Zoals fraude met paardenvlees en salmonella-besmetting op zalm. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de vleessector in Nederland onderzoeken. Het onderzoek volgde op een reeks vleesschandalen. Zo bleek onder meer dat er paardenvlees was verwerkt in Runde gehakt... De Salmonella-Thompson-bacterie. Zo heet hij. En hij werd gevonden in zalm. Door de Salmonella-besmetting raakten 550 mensen ziek... en kwamen 200 mensen in het ziekenhuis. Vorige maand werden er miljoenen kilo's vlees teruggeroepen... omdat de herkomst onduidelijk is. Maar het merendeel zou al zijn verkocht en opgegeten. Het vlees is via tussenhandelaren terechtgekomen... bij ruim 900 horecabedrijven, 159 winkels, 25 slagerijen... en één koelvrieshuis. Als je erdoor besmet raakt, kun je heel ziek worden... Zoals Jan Harten. Hij at zalmsalade op een barbecue. Toen voelde ik me echt, echt ziek worden. En echt zo ziek, dat ben ik in jaren niet geweest. Het kwam op een snel en het was hollen, uh, hollen, hollen. Holle. Veel naar de wc? Heel veel. En dat blijkt ook wel, want een etmaal later was ik zes kilo lichter. Zalmpaard dus, biovlees wat geen biovlees was. Bio-eieren die geen bio-eieren waren. Gebeurtenissen roepen de vraag op of het toezicht op ons voedsel wel goed geregeld is. Onderzoeksjournalist Marcel van Silvhout is bezig met een boek over voedselveiligheid. Dat verschijnt in maart. En hij is hier. Meneer van Silvhout, goedemorgen. Goedemorgen en welkom. Uh, uit de voorpublicatie van uw boek blijkt dat uh, de controle op voedselveiligheid ernstig tekort schiet. Hoe komt dat? Nou ja, die is flink afgebouwd vanaf 2005 eigenlijk, 2003. Er uh, is enorm bezuinigd. Uh, met name eigenlijk op dat gedeelte uh, waar mensen nog echt, waar inspecteurs controleren uh, mm -hmm. in Nederland. De monsterkoffertjes zijn bijna verdwenen, bij wijze van spreken. Uh, ja, de dienst is gereorganiseerd en gefuseerd. Is, het, is, het is een soort, soort mega uh, voedselautoriteit geworden... met heel veel andere taken erbij. Ja. Dus de mensen die echt belast zijn geweest met die controle... dat zijn er veel minder geworden. Maar dan zit het hem dus in de echt lijfelijke controle... inspecteur nee, nee, die nee, op zo'n nee, bedrijf die, komt... Ook, ook. Niet alleen natuurlijk. Het is, het is een veel, veel complexer geheel... en er is meer nodig dan alleen een afdoende inspecteur met een monsterkoffertje. Ja, maar. want je zou zeggen, een, een kalf uh, heeft al een oormerk... dus vanaf de geboorte wordt het vlees gevolgd waar dat naartoe gaat. Uh, tegenwoordig is het overgenomen in systemen, in computers... Maar dat is dus helemaal niet waterdicht. Nee, dat is bepaald niet waterdicht. Er gebeurt nog heel veel, ook handgeschreven... ook in diezelfde slachterijen. Zowel de kleine als de middelgrote. Zeker ook in de grote. Er is natuurlijk al veel geautomatiseerd. Maar daar is, uh, dat, dat blijkt ook wel uit heel veel situaties. Nu in de onderzoeksraad komt in... Uh, nou, het zal begin volgend jaar, februari... waarschijnlijk met haar rapport over de veterinaire sector. Nou ja, ik weet nu wel dat uh, dat wat er duidelijk zal worden... is dat dat in die veterinaire sector gewoon niet goed zit. Het zit er al acht, negen jaar niet goed. Ja, en hebben we het dan over veiligheid? Van het voedsel, of is dit ordinaire fraude? Uh, we hebben het uh, over veiligheid van voedsel. En wat we nu ook zien is: ja, er komen blijkbaar dus ook zelfs bij de grote uh, varkenslachterijen als fion uh, toch wel degelijk vormen van fraude voor. Ja. ja, want als we het hebben over biovlees, wat geen biovlees is, of paardenvlees in de lasagna. Dan heeft het natuurlijk niet met onze gezondheid te maken. Met onze veiligheid te maken. Of, of toch wel? Nou ja, klopt. Daar is natuurlijk iets eigenaardigs Het begon met die paardenvleesaffaire. Dat was uh, zeker aanvankelijk geen uh, voedselveiligheidsaffaire. Later bleek dat die paarden misschien dan wel pijnstillers hadden. En oké, okay, dan zit het risico er wel aan vast. Als je eerlijk bent, is dat inderdaad een fraude. Een eerlijke handel. Uh, het interessante is, is dat de, de, de Nederlandse voedselautoriteit... dat in 2007 los heeft gelaten daar eigenlijk dus gewoon niet echt meer op controleert. Ja, en dan laat je ook een informatiepositie liggen... want op het moment in bedrijven waar gefaudeerd wordt... wie zegt dat daar ook de voedselveiligheid op orde zal zijn? Maar dan zegt u, ja. het is te makkelijk om ermee te knoeien? Het is blijkbaar mogelijk om er mee te knoeien. En, en blijkbaar mogelijk om er op ongekend grote schaal mee, uh, mee te knoeien. En dat blijkt ook niet alleen in Nederland. Dit is, dit is in, in heel Europa op dit moment een groot probleem met het vlees. Ja, en dat is natuurlijk ook ons probleem. Want u zegt, wij hebben het niet goed op orde. Maar we kopen ook veel voedsel natuurlijk vanuit het buitenland hier naartoe. Hoe is het daar? Nou ja... Nou, het dat... buitenland is groot natuurlijk, maar... CD, maar... Ik heb ook zeker gekeken uh, wat betreft uh, over de grens heen. En, uh, dat is niet... Uh, ja, dat stemt mij niet gerust. Je ziet het patroon van, van het afbouwen van voedselveiligheid... en inspectie en controle eigenlijk Europees breed. In Oost-Europa heb je sowieso uh, nauwelijks echt goed functionerende... Maar waarom gebeurt er dan? Heeft u daar zicht op? Want we eten steeds meer, we consumeren steeds meer... we worden steeds kritischer, ook als consument... en dan toch ja, het is wordt die het is controle afgebouwd? Uh, het is, uh, ja. Ja, blijkbaar uh, hebben we ons zelf zoet gehouden met, het, met een soort van mantra... dat ons voedsel nog nooit zo veilig is geweest. Wat deels ook zo is. We vertrouwen, is. we vertrouwen de producent. En op zich is dat uh, laten we heel reëel zijn. We vallen heel, echt op dit moment niet dagelijks spontaan heel veel doden door voedsel. Maar het kan heel makkelijk, hebben we gezien in Duitsland natuurlijk. Ja, dat, en dat is het nieuwe en het verontrustende van de moderne tijd... zal ik maar zeggen, de schaalvergroting is enorm. We hebben in Nederland nog maar drie groentesnijderijen over bij ze spreken. Er zijn er wel iets meer, maar er zijn er drie... die ongelooflijk vele massas afzetten. Dat geldt voor, ja, voor de hele voedselindustrie. Die schaalvergroting maakt dat als het in die schaalvergroting ergens misgaat... dan gaat het meteen op een epidemische schaal mis. 160 controleurs erbij. Helpt dat? Ik moet eerlijk zeggen, ik keek ervan op dat het uh, niet zo, zo met een kaarschaafmethode weer een plakje bij werd gelegd. Maar dat het toch wel een iets forsere uh, keuze is gemaakt... om structureel, 34 miljoen euro per jaar vrij te maken... en inderdaad uh, uh, zoveel inspecteurs erbij uh, te halen. Het, uh, het is niet genoeg, maar ik, ik sta er zelf wat van te kijken... dat er in ieder geval flink wordt doorgepakt op dit moment. Blijkbaar is in Den Haag... Uh, ja, Is me toch al wakker om in te zien van dat er te veel bezuinigd is op deze dienst. en dat er echt een tandje bij moet. Gaan ze in maart allemaal uw boek lezen? Onderzoeksjournalist Marcel van Silvaart. Hartelijk dank voor uw toelichting. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Anouk Thijssen. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met Michael Schumacher. De oud Formule 1-kampioen ligt, ligt uh, sinds gisteren in coma na een skiongeluk. En ook de verslaggever van de Duitse televisiezender ARD. die bij het ziekenhuis in Grenoble staat waar Schumacher ligt, heeft niets nieuws gehoord. Nichts, was wirklich gesichert wäre über das hinaus, was wir heute Nacht erfahren haben. Die Ärzte haben sich heute Nacht geäußert und gesagt, der Zustand ist kritisch, in dem sich Michael Schumacher befindet. Es gab diese Notoperation. Weitere Details werden heute wahrscheinlich gegen 11 Uhr hier genannt. Ja, kritieke toestand, noodoperatie heeft hij gehad. En om 11 uur komt er dus meer informatie... want dan is er een persconferentie in het ziekenhuis in Grenoble. Federale Veiligheidsdienst in Rusland zegt dat de grote kans is... dat de aanslag op de trolleybus een vogelgraad... te maken heeft met de aanslag gisteren op het station in diezelfde stad. Daarbij kwamen 18 mensen om het leven. De veiligheidsmaatregelen in Moskou zijn naar aanleiding van de aanslagen verscherpt... zegt het hoofd van de regionale veiligheidsdiensten tegen persbureau Interfax. Geruchten dat er ook nog aanslagen zouden zijn gepleegd op een tram... en een fabriek in Wolgograd worden ontkend... door de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ondanks protesten van de christelijke bewoners... ging de Albert Heijn in Schavendeel gisteren open. Volgens de Supermarktmanager kwamen veel klanten juist bewust winkelen... om hun steun te betuigen aan de zondagsopening... Ook de verslaggever van RTV Rijnmond zag veel bewuste zondagshoppers. Nu de kerk is zo extreem moeilijk over, dan doe ik het, uh, het extra. Dus uh, het zult, ja, ik ga wel extra op zondag, alleen om te kijken was te zitten. Zet. Ja, als je in een grote stad woont, dan kan je altijd boodschappen doen op zondagmiddag. En waarom hier op het eiland niet? Maar wat een toestand eigenlijk, om niks. Eerste kerstdag zijn de ramen van de supermarkt beplakt met pamfletten... waarin werd opgeroepen tot een winkelboycott. Ook de christelijke partijen in de gemeente zijn het niet eens... met de zondag Vuurspuur rijdt verkeerd en kukelt in Loosdrechtse plassen. Die kop bij RTV Utrecht doet je toch verder lezen. Het blijkt dat een vuurspuur zou optreden op een feestje... maar de weg niet kon vinden en verkeerd reed. 2013 passeert voor de allerlaatste keer de revue. We hadden bijvoorbeeld een nieuwe koning een in Nou, toen heeft iemand een feestelijk idee om daar een liedje bij te schrijven. In sneltreinvaart. Vervolgens hadden we het Nederland-Russisch vriendschapsjaar. De ene neger dag. is blijkbaar we de andere. De plaats niet. voor het WK aan voetbal. Ik koop gewoon eens een keer dat nieuwe huis. Hoe dat hebben ik... we al die eeuwen kunnen bestaan? Morgenavond vanaf half negen, ja. de conferentie Een Jaars van Pieter Derks. Ik, ik zag ineens een hele morbide aflevering van de Fabeltjeskrant volgen. Is de op Radio 1. Ja, lieve kijkbuiskindertjes. Het nieuws van alle kanten. Als je niet rookt, kun je korting krijgen op je zorgverzekering. Kom snel naar rookvrijpolis.nl rookvrijpolis.nl